...the psalm and darfen es acht zu sein frisch mm -hmm. We hopen u nog voor te lezen en wel 2 Korinther 5. We noemden u 2 Korinther 5. De daarvooraf af, de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nee, de ter Helle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 Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heilige vergeving der zonde, wederopstanding des vleesjes en in eeuwig leven. Want wij weten dat ons huis deze tabernakels gebroken wordt. Wij gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zachten wij. Verlangende met onze woonsteden. Die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen. Gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, laden maar wij niet wel ontkleed, maar overkleed worden, omdat het sterfelijke van het leven verslonden worden, die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft, we hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonen in het lichaam, uitwonen van de nieren, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer wagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de nieren in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer bekerig. Het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. om dan niet geluk wegdragen, met geen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zei kwaad. Wij dan weten de, de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Door ik hoop ook in uw gewetens geopenbaar te zijn, want wij prijzen onszelf u niet. We weten maar we geven u oorzaak van roem over ons. Omdat gij stof hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het God. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus drengt ons, al die het oordelen, dat indien een voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, voor dat degenen die leven... Niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodat wij kennen van u aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben. Nogthans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het ogen is voorbijgegaan, u ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn het God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde niet toerekenende, en heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Zo zijn we de gezanten van Christus wegen, alsof God door ons vader. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden rechtvaardigheid gods in hem. Volzalig. zalig. Volmaakt goddelijk zijn en wezen. Die van u zelf En dat ook eeuwig blijft. Neem er veranderd. Maar blijf die gezegd Tot in der eeuwigheid. Die alle dingen bestuurt naar uw goddelijke wil. Waarin u uw raad uitvoert. En ook uw raad volvoert. Naar uw goddelijk soeverein welbehagen, Op te rapen wat ingeschreven staat. En te laten leggen wat niet ingeschreven staat. Opdat ook daarin uw soevereiniteit. Openbaar mochten worden in het willen wat gij wilt en in het niet willen wat gij niet wilt. Verleen ons in dit avonduur een zegen om te horen tot ons nut en een zegen om te spreken in getrouwmaking. Degene die met ons meereizen naar het eind van de reis en dat dood en eeuwigheid. Genade en vrede zijn met u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus. De getrouwe getuigen. De eerstgeborenen. Uit de doden. De overste. Der koningen. Der Aarden, Amen. Ik las dit een aantrekkelijk stukje in een van de Schotse leraren. het in middernacht geroepen werd bij een stervende vrouw. En dat een vrouw sterft, dat is niet bijzonders. Want vrouwen hebben het gelijke recht met de man, ze gaan beide sterven. En dat mens, dat was zwaar overtuigd van haar zonden. Hoe zwaarder, hoe grover gezondheid, hoe zwaarder overtuigd. En die man die zat daarbij. En die luisterde naar al wat dat mens zei in het aangezicht van de dood. Ik te later. Dat haar genade tijd voorbij was dat voor haar verloren was. Totdat ze ten laatste God rechtvaardigde en haar verlorenheid meende. Ze zei: was ze weg. Dan hoorden we niks meer. En terstond, terstond komt ze als uit de hel oproepende, Hij is mijn redder. Hij is mijn zalm. Hij is mijn verlosser, die mij verlost heeft doorrecht tot heere God en tot een onsterfelijk bezit van Hem, die alleen waardig het bezeten door. Maar hij zei toen heb ik het derde wonder ook gezien. Ik heb ze verloren zien gaan, een wonder. Ik heb ze in Christus op zien staan, ook een wonder. Maar ik heb zo kunnen roepen, een uur later, komt Heer Jezus, Christus, ja, kom af. En toen liest ze de naam. Dat is alles in een goed uur tijd, wat God kan in. Dat is er niet, als het naar zijn raad is, dan is er niets wat tegen God bestaat. Dan maakt hij een dode levend. En de wij open om een goddeloze te vader. En een, en een verloren mens door recht te behouden, waarin de blijdschap zijn er ziel is vervuld. Hij zei tegen zijn vrouw: toen hij thuis kwam, heb ik drie wonders gezien. Ik heb een mens verloren gezien, ik heb ze behouden gezien, en ik heb ze net in één gezien. Ik had er ook wel een beetje zin om zoiets te maken, beleven. Ja, daar heb ik ook nog wel een beetje zin in. Alles wat zo aantrekt, trek ik altijd een beetje zin in. En dan zeg ik dat ook wel eens zachtjes in mijn net. Dan krijg je daar ook wel zin in. Dat zou ik toch ook wel eens af willen leven. Dat zou ik ook wel eens willen beleven. Maar dan zeggen ze van binnen dat beleef je niet. Daar ben je te hoogmoedig voor. Dan ben ik ben toch te hoogmoedig voor. Dat leg je jouw ambtelijk leven niet. En dan moet ik meest weer zwijgen. Maar we zouden nog een ogenblik stilstaan bij het laatste wonder, aller wonderen. Het wel geschiet in de komst van Immanuel op de Wolken des Seens. En dat wel naar de Heidelberger zondag 19. En daarvan vraagt 52 met haar antwoord. Vraag 52 met haar antwoord. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de leven en de dood. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde. Die zich tevoren om mij en voor Gods gericht besteld. En al den vloek van mij weggelen. Tot een rechter uit den hemel verwacht. Die al zijne en mijn vijanden. In de eeuwige verdoemenis werkt. Maar mij met alle uitverkorenen. Tot zich in de hemelse blijdschap. Der heerlijkheid neemt. Tot zover. Vooraf om de hulp des Heer. Hulpen is alleen bij u, maar ze kan ook alleen geschonken worden door u. En ze worden alleen gegeven daar waar alles hulpeloos is, waar alles radeloos is, waar van alle zijden omheind, omtuint. en nergens meer heen kan. Het schip is vastloopt, aan de grond loopt. En het niet meer vlot kan Daar waar het een ene male nacht is. En ook waar het dat het eeuwig nacht blijft. Daar is een morgen die breekt door de nacht heen. En maakt de nacht tot een dag. Waarin uw goddelijke wonderen. Uit de nacht van Golgotha, verworven, geschonken in op een Gij zij dien gepaste middelaar. Die een ogen priester die met een op vooral de nevigheid volmaakt, Zijn geen die geheel. Dewelken nu doodgeliefde heeft aan het recht. Om uw kerk te lieven De welke de schuld hun op Opdat zijn kwitantie der voldoening zullen ontvangen. Die alles gedaan heeft voor een die alles misdaan heeft. En ook daarin ervaart. Als vijanden en toch vrienden gemaakt. Als opstandelingen en toch tot volgelingen gemaakt. Als hellelingen en toch tot hemelingen. En als vondelingen en toch bondelingen. Zijn de roet zwart en toch wit. En blank en heilig. In dat hoofd der kerk. Het welk hem zelf een gegeven. Tot een ransom dat houdbaar is. En bij de dood gangbaar is. En voor God betaalbaar is. Gij mogen ons aller oren doorsteken. Die zitten vol met de wereld. En van onszelf. Want een mens luistert nergens liever naar, naar hemzelf. Zelf toch een wonder. Als het ingeleefd zijt ras om te horen en traag om te spreken, zijn de vruchten niet van het vlees, maar verworven en geschonken door de geest. U mocht om uw naams willen in het afgaande eeuwen. Aan het einde der eeuwen. Waarin ook deze wereld Niet zo van hem heeft als dat er achter hem ligt. En we niet kunnen zeggen dat zij op een ziekbed, maar op een sterfbed ligt. En daar volgt de dood op en dan de begrafenis. Die leeft tot in alle eeuwige. En in het donkerste der eeuwen. u kerk het naastbijste geweest In de smartseligste verdrukkingen. werden door God een Christus verrukt. Met blijdschap, met moed, met kracht. Met leven, genade en liefde. Die in de bitterste noden. En dolden van u ziel de achterliggende eeuwen. Uw deugden verheerden. En zij zelf verloren, Maar daarin werd Christus. Gelopen en de koor, Die niets meer konden doen. Daar heb je alles aan gedaan. Die niets meer hadden dan de hel. Da Daar hadden we daar niets meer was dan verdoemenis. Daar daalde de behoud. Waar niets meer was dan de toren God. Daar bleek de liefde Gods zo. Omdat gij den toren God niet alleen gedragen, maar ook weggedragen Voor eeuwig, voor eeuwig, in de toerekening. Der zonde van uw ganse kerk. En hebben niet geëindigd. Voordat het werk volleindigd was. Waarvan u alleen toekomt de Ere. Opent uw woord en spreekt We zijn allen even diep verloren. En stijl diep afhankelijk. En kunnen alleen begrepen worden door een verbond schreept en leven kunnen alleen gearresteerd worden tot een gevangenis en daarna tot een bekering uit die gevangenis in hem, die zijn gevangenen heerlijk redt. Laat eens luisteren wat nog nooit geluisterd heeft. Laat het woord is met geloof gemengd. Dan moet het aanvaard worden en dan zal het ook aanvaard. Dan wordt het hart in elkaar geslagen. In een verslagen geest. En zulke offers zijn we u nooit veracht geweest. Opent uw woord. Door de salving des geestes. Gedenkt onze hopeloze zieken. Geef nog raad. Waar raad gemist wordt. Geef nog onderwijs. Waar onderwijs gegeven kan worden. Laat nog licht vallen waar alles donker is. En laat uw naam nog geprezen worden waar alles verloren is. Om Jezus willen. Amen. Psalm 49. Dat derde en vijfde van Psalm 49. Hij kan die prijs der ziele dat ransoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier al licht te zien. En door zijn schat het naar bederft om Hij ziet elk uur der wijze levens eind. Der dwazenduld blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat in hun sterven niets kan baten, maar dat zit het al aan anderen overlaat. Dat is de 49e psalm en daarvan het derde en vijfde zang. Inmiddels krijg je niet de gelegenheid en de liefde gaan van het Dat de wereld wereld zal zijn. En de laatste dag. Dat deze schepping zal wezen. En de laatste dag. Dat ieder geroepen wordt. Om daar te staan. En rekenschap van zijn rentmeesterschap te weten. Waarvan de waarheid ons zegt, wat troost u. En dan kan die wederkomst nog niet troosten. Al liever dat hij de man niet was. Al liever dat hij me nooit kwam. Want als die wereld vergaat, ja dan moet ik ook van de wereld. En die mens houdt zo van de wereld. Hij voelt zich zo thuis op die wereld. Hij voelt zich thuis in zijn familie. Hij voelt voor zich thuis in zijn bedrijf. Hij voelt voor zich zo thuis in zijn huis. Liever maar nooit geen laatste dag. Van de wereld niet en van mijn leven ook niet. Liever maar nooit sterven. Want dat kan niet. En als het dan toch moet, dan gaat die mensen waar er niet kan gaan. En toch moet gaan. Naar een onveranderlijke plaats. Der goddelijke. Verkeert het? Nee. Nee bij God. Geen verkeerdheid. Dan gaat hij naar een plaats der goddelijke rechtvaardigheid. En dat is de ontlasting. Van de eeuwige toren God. De welke een wonderlijk vuur is, want ze brandt zonder te verbranden. Ze brandt eeuwig zonder er eentje te verbranden. Dat is een wonderlijk vuur, ja het is goddelijk vuur. En al wat goddelijk is kan niet begrepen worden. Dat wordt een zonder verklaard voor conscientievuur. Conscientievuur. Een conscientievorm die er knaagt. En een conscientievuur dat niet uitgeblust. En wat ook een van de wonderen mag zijn. Dat volslagen duisternis is in een hel die brandt. En alles wat brandt en licht. En daar brandt het in een eeuwige duisternis zonder licht. Zodat die mens mocht geloven wat die heden hoorden, dan had hij geen rust meer. Oh God, is dat mijn einde? Zal dat mijn einde zijn? Reis ik daar naartoe om begraven te worden in de hel? Zal dat mijn einde zijn? Dat u op de wolken des hemels komt. Tot mijn verschrikking, tot mijn verbleking, tot mijn eeuwige wegwerpen. Moet u daarvoor op de wolken des hemels komen, tot mijn te zijn? Ga weg, ga weg, ik wil je niet meer zien. Nog op aarde, nog minder in de neem. Ga weg, zij vervloekt. We moeten daar naartoe gaan. God zegt dat je weg moet gaan, waar moet je dan naartoe gaan? Want dan is de wereld ook weg. En er schiet er niets anders toe. Als onherboren voor eeuwig verloren. Sela. Sela. Wat troost hem? Nee, wat troost u? Want u zit daar. En u gaat sterven. En u moet God moeten. Niet hij, niet zij, nee, u. Wij wijzen zo graag naar een ander. Maar daar bent u wezen op zijnzelf. deze. Ik, ik zet, ik heb gezond. En dat is de kortste weg. Om door recht verlost te worden van hetgeen wij bediend hebben. En te ontvangen waar je niet waardig bent. Zwaar. Wat troost geeft dat u. De wederkomst van Christus. De jongeren op aarde gaf dat troost moed, Sterkte en kracht. Want zodra de hemel gezanten. Naast hun staan en bij hun staan. Dan krijgen ze de goddelijke boodschap. Deze Jezus. Dezezelfde Jezus. Deze gestorven Jezus. Deze voldoenende Jezus. Deze verzoenende Jezus. Die komt al zo terug. Gelijkerwijs ga hebt zien heen gaan. En dat was hun blijdschap. Hij komt terug. Hij komt terug. En dat mag ook de stof van de beleidschap van zijn kerk is zijn: dat hij nooit geen afscheid neemt, al lijkt het, al voel je dat zo, dat hij nochtans onverwachts weer inkomt weer bijkomt. En de waarheid zal vervullen: gij zult van mij niet vergeten zijn, nog voor eeuwig verlaten en dan komt hij als de Christus, de welke als de zoon des vaders het oordeel ontvangen heeft om te oordelen. De levende en de dood. De vader zelf oordeelt niemand. Maar ik heb het oordeel aan mijn zoon gegeven. En ik denk dat hem dat goed toevertrouwd is. Ik denk dat er nooit iemand verkeerd geoordeelt of verkeerd beoordeelt. Want hij is een rechter die niet tegen ons zit, maar in ons zit. Hij is een rechter voor wie alom tegenwoordig wij geen gedachte te verbergen. En was nou een gedachte? Wat nou een gedachte? Die zo komt en zo weer heen gaat. Hij opent goddelijke boeken. En vanmorgen komen twee boeken gehad van Kirjat 7. Het boek der wet waar Christus vervuld heeft. En het boek der beloften waaraan Christus volkomen de vervulling geopenbaard heeft. Maar dan zullen de boeken van Gods alwetendheid en van ons conscientie. En die twee, die zullen het eens zijn. Hoor je Consciëntie zal God rechtvaardigen en zal jezelf verdoen. Consciëntie zal zeggen, jij hebt het gehoord, je hebt niet geluisterd. Je bent vermaand, je bent toch doorgegaan. Je hebt vele roepstemmen in je leven gehad en je bent er maar overheen gelicht. Dan zal het consciëntie tegen ons staan, maar aan de zijde God staan. Want dat consensie is een goddelijke secretaresse. En dan gaat heel je leven blad voor blad gaan doen. En je zult in alles moeten zeggen, dat heb ik gedaan. Niet dat heb hij, nee, dat heb ik gedaan. Daar heb ik die naam misbruikt. daar ben ik dronken geweest. Daar heb ik een overspel gelegd. Buiten hetgeen waarin we van nature geboren zijn. En dat is erfsmet en erfschuld. En uit de erfschuld, die kan in de rechtvaardigmaking weggenomen worden, maar de erfschuld wordt niet weggenomen. Je wordt door de dood weggenomen. Daar maakt de dood een einde En de komst van Christus in te wachten en te verwachten dan is het noodzakelijk dat er een heilbegerige begeerte door Gods geest gebracht en geoveracht. En anders verwacht Gods volk, de Christus ook. Doen. doen ze het ook met de bekeringen met de wereld, dan doen ze het ook met al de dingen der haar. Dan moeten ze ook wel eens zeggen, O God, wie ben ik die ik niet behoorde te zijn? En wie behoort net toch te wezen die ik niet ben. Ook zij zullen in haarzelf een minnig Tegen die komst van Christus op. Zij zeggen, Heer Jezus als u komt, waar moet ik toch blijven? Waar moet ik toch blijven? Ik weet geen schuiling van mezelf te vinden. Dat kan ook niet, want die schuiling is hijzelf. Die schuiling is Christus. Daarin legt de kerk bewerkt. En beveiligd en voor eeuwig beschermd in zijn handvallen. Wat troost, wat moed, wat sterkte, wat blijdschap. Geef u de komst, de wederkomst van Christus. Om te oordelen de levenden en de doden. Dus. Wanneer de dag daar zal zijn om te oordelen, zal er ook nog mensen op de wereld zijn en zal er ook nog bekeerde mensen zijn. Waarvan dan apostelen hebben ze betuigd, wij dan, die levend overgebleven zullen zijn. Als dan zal er nog een kleine Jacob weten. het welke tegemoet gevoerd wordt in de lucht en in een punt des tijds, veranderd zal worden. Tot de enige volmachtheid. waar God kan ogen. Oh ja. Dat kan niet gezegd worden. Daarom kan je nog bekeerd worden. Daarom kan je nog stilgezet worden. Daarom kan je nog gegrepen worden. En dan gaat die mens door. Maar dan handelt toch deze vraag en antwoord eens zonder. Aangaande zijn gekochte en gekregen bruit. De vader heeft zijn zoon een bruid gegeven, dat mag toch, dat mag toch. En hij heeft ze op zulke verbondsverdrag gegeven, dat hij haar kopen zou door recht van het recht, om door recht gekocht te zijn. De vader heeft hem een bruid gegeven, waartoe hij zijn dierbaar bloed stortte tot een kooprecht. Waarin hij ze gekocht. Maar ook betaald. En hoe leert ons een ijdelberge. Dat Christus. Die het oordeel van een vader ontvangen heeft. En niemand op vader Die eenmaal Jezus zien zal. We zullen allemaal eenmaal zien. Met menselijke handen. Met een menselijk hoofd. Met een menselijk lichaam. Met een menselijke mond. Zo zullen we hem zien, gelijk je mij hier ziet staan. Zo zult gij de zoon des mensen zien als mens, waarin de glans zijn eeuwige Godheid zich uitstralen zal in alle zijn werken tot een aanbidding der engel en der verloste kerk. En wat zegt nu dat antwoord? Een alledierbaarst antwoord als we bij ons hart mochten zijn. Als ons hadden daar gelegen mocht wezen. Als ons had daar eens vastgelegd mocht zijn. Aan hetgeen wat de bruid zei. Ach dat ge mijn broeder wordt. En wederom een openbare. De geest en de bruid zeggen kom, kom. Daar roept de geest en de bruid. De bruid en de geest die roepen samen kom. Wel een zoet overeenstemming. Wel een zalige instemming. Maar dan zegt het antwoord dat. Ik in alle droefenissen. Dat is de weg naar de ling. Dat is een weg voor voetangels en klemmen. Dat is een weg waar je nooit door kan komen, maar waarin omkomen moet om uitgeholpen te worden. Dat is ook wat. En waar begint die droevenis, Waar God begint te werken in de mens. Waar God hem gaat roeren en gaat beroeren. En als dat vanavond mocht zijn, dan ga je anders naar huis als je daar bent. Dan word je iets gewaar van de eeuwigheid. Dan word je iets gewaar van de dood. Dan word je iets gewaar van de rechtvaardigheid. Dan word je iets gewaar wat op het zeggen wil. Wij moeten alle geopenbaard worden. God wil ons zien. En wij moeten Christus zien. En al dan een mens dat gezegende lam God als rechter zal zien, dan moet hij zeggen, zo is hij mij gepredigd als lam. En zo heb ik hem verworpen. Zo is hij mij gepredigd in het evangelie, zo heb ik hem niet geloofd. Zo is hij mij voorgesteld als een zaligmaker. Zo heb ik hem van de hand gedaan. Daarom zegt ook een overtuigde zondaar. Die onder het evangelium geleefd heeft. Het oog God voor mij het zwart. Ik heb het evangelie gehoord en niet geloofd. Ik heb onder de prediking des woords geweest. En ik heb het nooit daarachter genomen. Dan zal zullen in toren des lands. Een onderscheiding van de toren God. Nog veel dieper branden. als de toren God kracht de boomsdruk. Dat ik in alle droef gelust. Ik wil het maar een beetje voor vandaan ophalen. Wanneer God die mens van dood levend maakt. Dan ga je dood leven. Dan ga je graf leven. Dan ga je huwelijkscheiding leven. En dan gaat de dood van je kinderen leven. Dan gaat de enigheid leven. Dan gaat de hel leven. Dan gaat een hemel leven. Dan gaat alles leven waar je nooit in erging gaat had. Dan gaat het dan leven. Dan leeft een hemel voor een ander en de hel voor u. Dan is een hemel voor Gods volk en de hel voor u. Dan kan heel ede wel zalig worden, maar u niet. Een droefheid niet naar niet over het verlies van een vrouw. Ik zeg dat zacht is. Om dan smattelijke gewaarwingen zijn samen geweest en dan alleen overgebleven. En ik weet er weinig wat dat is van, te, van één alleen over te blijven. Maar nog dan, de droefheid der wereld die houdt op met de wereld. En die gaat over. En er schiet niets van over. Maar de waarheid is, de droefheid naar God die is uit God. En die is van God die kan niet overgaan. En die gaat niet over, over, voordat God in Christus zichzelf geopenbaakt heeft. Als de weg de waarde in het leven. Dat ik in alle droefenissen en vervolging. Wij leven nog in een gelukkige tijd. Hoewel ik er haast, haast zou beteken. Want de gelukkigste dagen zijn die dagen voor de kerk geweest. Dan zijn bloed gezaaid hebben. En vele van de kerk toegebracht zijn ten leven. Het bloedhermattelaar is het de kerk. Wij hebben het mazzel. Het is kerk tijd, we gaan ons aanpakken. Maar toen moesten ze naar holen en spielonken. En hagenpreetjes klein om iets van God en Christus te horen. Wat rongerig. Nu denk ik wel eens, er is een evangeliemoeheid in ons vaderland. Een evangelie. -moe worden die prediking moe. Ik denk, ach ja, het is net als vlees En het is net als 14 dagen geleden ook. En dat is waar ook hoor. En dat is waar ook. We hebben een onveranderlijk evangelie. Waarvan de heidenen baden handelen in dertien, Dat ze de nabijste sabbat dezelfde wordt. Want dan ben je weer zondag. Dan ben je weer een goddeloos. Dan ben je weer in staat of stand, een verloren mens. Als ze een ledenboel vragen over je naam, wat zei die dan? Bekeert nee, dat stukken woorden moet je bij de kerk niet zoeken. De vruchten zullen het meer uitwijzen als verloren. woorden. Dat zijn woorden die boven haar. En die kunnen meest niet uit haar gezegd worden, want ze zijn onbekeerd hoe lang tot zolang ze hier zijn. Er is geen bekeerd mens in de hel. Maar ook niet één onbekeerd mens in de nee. En wat wil bekeerd zijn zeggen? Naar God gekeerd, aan God genoeg en nooit van God genoeg. Dat wil bekeerd zijn zeggen. Want Jeremia, is een oude profeet, grijs en wijs in oefeningen, in de klagen liet er betuigd: Heere, bekeer mij. Maar man, ben u nou nog niet bekeerd? Loop u nou nog als een onbekeerd mens over de wereld? Loop u nou nog als een gewassen mens, als zondaar over de wereld? Loop u nou. Geboeid over de aarde. Loop u nou als een vrij gesproken. Weggenomen het oorlog. Als een oordeel zo waardig mens over de wereld. Moet u nou nog vaak in de stand van uw leven zijn. Hoe kom ik nog ooit rechtvaardig voor ons. Hoe kom ik nog ooit toch voor Dat hadden we toch nooit gedacht. Hadden we toch aan gedacht voor zo'n kleine veertig jaar geleden dat het toch nog eens bekeerd zou doen? En was nou de weg, volk, onbekeerder worden, armer worden, ellendiger worden, rampzaliger worden in uzelf, opdat er niets overblijft dan het enige fundament, Jezus Christus, waar God woont en God erom, En waar de apostel van zegt. Het zij verre van mij dat ik anders zou roepen dan in het kruis van Onze Heer Jezus. En vervolging van binnen altijd. Hoe meer genade, hoe meer vervolging. Hoe meer genade, hoe meer twisten Hoe meer genade, hoe meer hekel dat het duivel aan u zal hebben. Hoe vandaag maar zelden mee van de duivel omdat er maar zelden zijn tournamenten meer ingelegd en zijn tornementen meer beleefd Maar zeer zeker als de kerk op haar plaats is, dan zou dat serpent leren kennen. En die slang als de slang, alle slangen, de welke zijn vergift uitspuwt in uw hart, onder de vereensteligste je van God en Christus zodat je minimaal minder moeten van zeggen, oh God, je bent in de wereld gekomen om de werken des duivels te verbreken. Verbreed je toch eens in mij, verbreed je toch eens in mij, neer. Geziet mijn hart, het is een open gebroken stad. Het is een stad waar niets in woont dan alles wat ruikt naar de hel. En alles dat niets meer waardig is als de hel. En die vervolging in uw gedachten, die kunnen je zo vermoeien. Dat je wel eens vraagt, heren, maak eens ophouden met denken. Maak eens aan het eind van mijn denken komen. Maak toch eens ophouden met denken. Maak het ooit in uw handeling. En eens achteraan komen. De Heilige dood zijn volle Ik weet de gedachten die ik over denk. Gedachten des vredes en niet des kwal. Nadat deze gezegende middelen van de ijdelbergen spreekt. Met opgerichte hoofden. Die komen er een stukje vol. Waar geen begin, geen midden en geen einde. Want dat geschiet hier al bij tijd en ogenblik. Wanneer die gezegende Heerde Jezus zich als borgen en En als u beschermen zich openbaart. En zijn door, door de handen en zijden, uw hart te vervullen. Dan is daar de zonden op zijn bitterst, maar zijn lijden op zijn zoek. Dan is daar zijn dood op zijn smattelijkst, maar zijn opstanding op zijn zielsverrassende blijdsel. Want hij is overgeleverd om onze zonden en hij is opgewekt tot onze rechtvaardig maken. Met de opgeheven hoofd, daar zingt een dichter van de psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de heer draaien. Daar is geloofvolk, volk, daar is hoop, daar is verwachting. Dan twijfelt in armen zonder niet. Ik ben een ellendeling en toch ben ik zijn lieveling. Ik ben een doemeling en toch ben ik zijn hemeling. Ik ben een vondeling en toch ben ik zijn vondeling. Ik ben de grootste der daar en toch ben ik hem zo blank als hij is. Salomon is een wonderlijk werk, de slechtste en dan de beste doorgaan en voorgenade. Met opgestoken, oh dat we zeggen met vreugde, met blijdschap. Waarvan je leest in Genesis 49. Dat Jacob en is verblijd was in zijn sterven, met zijn sterven. En zei op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hij was zonde moe. En moe zijn van de zonde is de kortste weg naar de dood. En de kortste weg naar een land zonder zonde. We kunnen ook uit de vrucht gevolgen van de zonden. Onze leven moet als levensmoeheid, als levenszatheid. Maar er zit geen gereidje genade in, geen gereidje geest. Daar wil die mens van zijn lijden Daar wil die mens van zijn ellende op. En juist uw lijden aanvaardt uw ellende mijnen, Daar wordt God gerechtvaardigd en een arme zon daar gezond. Alles wat in de hel is, dat wil eruit. Maar er niet uit te kunnen erin te moeten blijven is een dubbele hel. En dan was zoeken naar een deur die nimmer gevonden kan worden. Het wil toch wat zeggen in gevallen mensen zijn. Het wil toch wat zeggen om een mens te zijn. Ik wil toch wat zeggen om straks een stervend mens te zijn. En dan door te sterven. Nooit meer ophouden te sterven. Want dat is de helft. Dat is een doorsterven. Een eindeloos sterven. Oh, je zit er nog, je bent er nog. Hij mocht zich nog eens ontferen. En genade schenken wat er nog gemist wordt. En we gaan de en bekeer. Met de opgestoken hoofden hem. Die in enige hem. wat in de hemel overgaat. Waar het in de Bijbel overgaat. Want de Bijbel staat altijd vol van zonden en genade. Staat altijd vol van die enige Christus Met de opgerichte hoofden even dezelfde. Dezelfde Jezus, dezelfde Zoon God, dezelfde Middelaar, dezelfde Emanuel, dezelfde God. Te mogen aanschouwen voor de bruid. Ach, dat ik hem vinden mocht, die mijn ziel lief is. Er was voor de bruid niemand meer dan Jezus alleen. En wanneer er nou niemand meer is als Jezus, dan is een komst welkom. Aan alle afgoden gestorven. En als een afgodendienaar dienaar gerechtvaardigd en gezaakt. Even dezelfde die voor mij. Zo'n breekt, Zo'n schender van de majesteit God. Zo'n schender van de deugde God. Een moordenaar van God, geliefde, elke zonde is een moordaanslag op God. En een moordaanslag op zijn goddelijk, zijne wegen. Moet je mijn maar mij niet Wat een leidzaamheid in God, en wat een verdraagzaamheid om zo'n wereld te dragen te willen dragen, nog te kunnen dragen. Dat kan ook nooit begrepen worden. En dan een zonder voor u, want dan zegt hij Dezelfde en om mijnen, terwijl niet eerstelijk voor u. Wat een weldaad die onmisbaar is. Maar de moeder verlost, dan is de dochter nog niet verlost. En al is de vader gerechtvaard, is de zoon nog niet gerechtvaard. Al hebt de moeder en kinderlijk deel ontvangen, heeft de dochter het nog niet. Genade valt zo vrij. Dat in de man valt er niet in de vrouw. In de vrouw valt er niet in de man. In de zoon valt er niet in de dochter. Genade valt net zo vrij uit de hemel. Als in de winter de sneeuwvlokken uit de wolken heen. En waar genade valt, daar blijft ze. Ze kan er niet uitgerukt worden graai die zijn. God doet drie rukken in het leven, zegt die van een zonde. Drie. De eerste ruk is uit de dood in het leven. Dat is de eerste. De hoofdzaak nog. De hoofdzaak moet nog. En de tweede ruk, zeg hij, daar rukt hij door dit leven. En de derde ruk, daar rukt hij uit dit leven. En in het eeuwige leven is altijd rukken voor hem. En altijd goddelijk waarom komen er niet uit, komen er niet uit, want die dood staat heeft zo'n diepte en zo'n bodemloze diepte dat al zelve boven de hel gaan worden, en we zouden het gekreid verdoemde horen, zou geen verandering ten leven geven. Die doodstaat die is zo onzachtelijk wijst. En zo bodemloos diep. Dan kan je vader in verliezen en niet bekeerd? Dan kan je moeder in verlies en niet bekeerd? Je vrouw verlies en niet bekeerd? Kinderen verliezen en niet bekeerden. Die doodstaat geliezen. Die is zo onzacht en vrees, Want dat is een los zijn van God. En los zijn van al het goddelijke. En daarin openbaar wil de majesteit. Der goddelijke rechtvaardigheid. Wanneer een mens geoordeeld wordt. recht, En wat zegt. De heidelberger om verder. Die om mijn wil. Onbegrijpelijk. Om mijn wil. Dan zijt u daar de vloek en dan zijt u daar vervloekt met overnaam. Ik zou anders nog kunnen zeggen. Dan kus je de toren God en je kust de vloek naar wet. En je kust het verterend terecht God. En je omhoudt zijn deugde tot je eeuwige verdoemen is. Of behouden niet. Dat laat je aan God toe. Daar breng je zelf niets meer voor in. Maar zul ik een zonde hebben, toch zeker wat benauwd? Nee, daar niet meer. Het benauwdste volk, dat is: jezelf niet kwijt kunnen, jezelf niet verliezen kunnen, jezelf niet over hebben voor de rechtvaardigheid, God, jezelf niet over hebben voor de helft, dat is benauwd. Dat is ontzagvallig benauwd. Als God weeg wegen met je houdt waar je niet kan, niet onderbuigen kan, dan twist je met je maker. Wie heeft er ooit met God getwist en vrede gehad? Daarom zegt David ook: juist in zulke wegen waar vlees gekruist en gedood wordt, stil berusten. Hij wil zeggen: laat God werken, laat God doen. Laat God doen wat hij wil. Laat hij nemen wat hij wil. Laat hij zeggen wat hij wil. En laat hij zwijgen wat hij wil. Dat is de zaligheid. Niet meer meedoen. Dit is een uitvallen. Dan kan je genade alleen leven Om mijnen te willen. Even van tevoren in het gerichte. En dan niet in het gerichte. Want Pilate staat hier. Maar in het goddelijke gericht, waarin alle vlees moet vergaan en geen vlees kan staan wat David van zit, wil u een knecht door dus schuld slagen niet voor uw vierstad daar. En waar die weet erom van, zegt in de salm 68. Hoe groot, hoe vreesdorst zijt, gelommet uw vreemde, verrijdend dom, op de wees. Daar wordt die ziel heen gewonnen om God die het verterend vuur is te mijnen. Om God die een eeuwige gloed is te lieven, te loven en te prijzen. Die om mijnen te helpen. Zichzelf in het verrichten gesteld zijn En dan met uw vloek. En dan met uw oordeel. En dan met uw hel. En dan met een donder van Gods werd die u kwam, Die Hij voor u nam en overnam. Voorwaar. Als het dit zaken wat met onze hart is. Dan raak je de grond onder je voeten kwijt. Want in het aangezicht van een beletselend God. En dat over die eeuwige zoete middelaar. Al de plaatsen van zijn kerk. Dat doe je uitroep. O oh God voor mij hoeft hij niet gekruist te worden. Voor mij hoeft hij niet geduld te worden. Voor mij hoeft hij aan geen verloek uit te hangen. Daar moet ik aan. Daar moet ik aan. En dan moet je ingewonnen worden om je te laten zaligen door een Christus die een verloek geworden is. Opdat u zou zegenen met zegeningen der eeuwigheid. Die om mij en een verloek geworden is, waar geen woorden van zijn geliefd. Als dit ingeleefd en beleefd mag worden, dan zult u gewaar worden dat het grootste wonder en dat voor u en u het is op Christus de Vader. Ik ben zijn bloed, omdat hij gezegend wordt. Ik ben zijn toorn, omdat hij geliefd zal Ik ben zijn verdoemenis omdat hij een behouder is ontvangen. Ik ben borgd tot betalen van de laatste pen toe. Van de laatste pen toe. Omdat je hem een kwijtschelding zou geven om mijnentwil, Waarin de waarheid beluisterd wordt. Ik delgen uw zonden uit als een eeuw liggen. Denken ze niet meer. Waar werd die z'n In een zee van eeuwige vergetenheid. En dan de kracht van dat verbond bloed. In zijn verbond dit zal me zijn als de water, nog dit, dat wil zeggen, zijn dood, zijn offer, zijn bloed, zijn sterven, zijn graf en zijn opstanding. Dat zal voor de kerk zijn als de water, Noah, toen ik eenmaal zo, dat dezelfde niet meer over de aarde zullen gaan. Alsof heb ik gezworen, dat ik in eeuwigheid niet meer op u torenen of schelden zal volgen. En zijn beeld herstelt. Dan mag je weer eens naar boven zien. Een onbewolkte en Een, een onbewolkte neem. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Dan is er alles tussenuit. En als er alles tussenuit is. Dan schiet God in Christus alleen over met doen. Daar kunnen we het best niet doen. Hij is alles. Hij blijft alles. En als hij dezelfde geeft, dan geeft hij alles. Maar nu ten ander nog een enkel woord van volg of dat hem. Als zoon rechter uit de hemel verwacht. wat daar de eerste persoon mee bedoeld in het goddelijk zijn wezen? Nee. Want de vader oordeelt zelf niemand. Die heeft het oordeel aan de zoon gegeven. En hij zal oordelen. Oordelen die rechtvaardig en waardig zijn en ze waard houden. Om uit de hemel verwacht te verwachten met inwachting Dan als uw rechter. En dan geen vrees meer. Want uw rechter is aan uw borg. Uw rechter is aan uw slachtoffer. Uw rechter is aan uw voldoener. Uw rechter is aan uw verzoener. Uw rechter is aan uw pleit beslechter geweest. Aan de rechterhand des is waarvan de apostel is betuigd kinderken. Ik schrijf u deze ding. Al dan genieten zondigd en in we gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de vader. En die voorspraak die komt dan als rechter. Dan komt in de openbaring zijn er oneindige heerlijkheid. Is dat de man die daar kropen, dan op van het zemen is? Is dat de man waar ze vanuit riepen, kruis, stem, kruis? Dat is dat is diezelfde man die hem zelf vernietigd heeft aan het verloekhouders kruisen. Als ik het eens met de heerbied mag zeggen, God is een nul geworden om van de lucht te maken in hemzelf. Want ik ben in hem en door hem. Een nieuw schepsel. Kan niet gezegd worden. Daar zijn we al bijna 50 jaar het doen. Moeten we er nog mee beginnen. Ook oh, dat is te zeggen. Wat alleen voor de hemel bewaard leest. Hem uit de hemel te verwachten. En dan maar liefde liefdevol. Vrucht van de wederliefde. En de wederliefde is zo sterk. Dat de bruid in het hoog liet, ach, zegt deze liefde is sterker dan de dood. Is harder dan het graf. Ik geloof ook niet. Dat die ingestopte liefde. Als vrucht van de liefde God. Ooit uit de heffen der kerk te branden. Zijn werden ze in duizend hellen. Maar die liefde brandt niet. En die liefde zal een eeuwige liefde. Al is het midden in de hel. Zal zullen één dag prijzen, want gaat om hem. Gaat alleen om hem. Menigmaals zeggen de heren dat ik u missen moet en verdrukken en de Dat is niet, maar dat ik u moet missen. Dat de kussingen van je mond doen is. Ik zal makkelijker met u in de hel zijn dan zonder u. In drie hemelen. Want gij bent mijn hemel. Gij bent alleen maar rust. Gij zijt Gij bent alleen. Het leven van het leven. En dan hebben we de hemel te verwachten, die allen. Nog even luisteren. Nog even luisteren. De tijd is maar één. En het hele leven van een mens is maar één. Wij leven zo wel niet. Maar ons hele leven, dat is maar een minuut te leven. Een minuut te leven. Want men meent dat als een minuut blazen. de adem uit en je komt niet weten. Maar dat hij komt. Om hem te verwachten, die mijne, nee, even wacht, Niet eerst mijn vijand, maar die zijn vijand en dan zijn te mijne. Eerst de zijnen en dan de mijne. Dat hij zijn vijand en mijn vijand. Voor een, voor een, in de verdoemenis werp. Is dat nou niet hard, man? Vind je dat nog niet ontzettend vreselijk is het? Maar dat is het niet? Wat is het niet? Het is een openbaring van de vreselijke majesteit God. Waarvan we zingen in Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gelond. Uit uw verhevenheid, want het is wel vreselijk. Maar het is niet hapvolk. Het is niet Het is niet waar. Dat woord verdoe maar in staat niet te vergeven in de buik. En er zal de ganse is leren in de leeftijd dat ze dat waardig gemaakt. Wat zijn de vijanden van Christus? O, oh, vlees. Daarom moet vernietigd worden. Wat zijn de vijanden van Christus? De wereld. En daarom zal die vergaan. Wat zijn de vijanden van Christus? De duivel als een serpent. De welke nood voor het oordeel geroepen ze De welke nood voor de rechtvaardigheid van Christus gesteld ze wordt. En dan moet die verantwoording afleggen. Van de moord waarmee die alle Adams naar kobelingen vermoord Daar zal de duivel verslag van moeten doen. Dat hij alle Adams naar kobelingen omgebracht heeft. En ten tweede zal hij geoordeeld worden. Over de verzoekingen. Die die Christus aangedaan heeft. Hij heeft hem tot zonde willen verleiden. Gelijk, hij Adam tot zonde verleiden. Hij heeft Christus aangelokt tot zonde in de woestijn. Zeg maar tot die brood. Of werpen van het innen des stem. En nog meer. Nog een alles doordringende zaak. Wanneer Christus aan het vloek houdt gaan, dan verzoekt hij door het middel van de vijanden des kruis. Zeg hem dat hij van het kruis komt. Zeg hem dat hij zijn verlost En als hij van het kruis komt. Dan zullen wij geloven wat hij zegt. Dat hij waarlijk God is. Hij verleidt hem zonder verleiding. Want juist het blijven aan het kruis is het thuis. Juist het blijven aan het kruis is de kroon. Juist het blijven aan zijn kruis is de voldoening. Juist het blijven aan zijn kruis is de overwinning. Juist het sterven aan zijn kruis. Daar van alle machten der Hellen. Door zijn en dood die alle zijne en mijn vijanden... Zal werpen in de eeuwige verdoemenissen. <coughs> Die ze zichzelf hebben waardig gemaakt. Denk nu niet dat er eentje zonder veroordeel, zonder een rechtvaardig oordeel verloren zou gaan. Alles wordt door recht en door gerechtigheid gedaan, zodat elke doemeling zou moeten zeggen: Het is mijn eigen schuld dat alle verloren mensen moeten zeggen het is mijn eigen schuld uit de hel vandaan zal het conscientie de zijde God kiezen en God prijzen en zichzelf misprijzen maar maar maar mij wat een onderscheid wat geen onderscheid is maar mij met oude uitverkoop. Die van mijn vader ontvangen. Met al de uitverkorenen, die zijn wettig eigendom zijn. Met al de uitverkorenen, waar hij mee getrouwd is. Met al de uitverkorenen, die zijn door hem geëigend. En zij eigenen hem door geloof niet. Maar mij, met alle uitverkorenen, in de eeuwige heerlijkheid. Der blijdschap God nee. Hoor je nou hoe de kerk niks hoeft te doen? Gij zult mij leiden door uw en dan ook niet. De kerk hoeft zichzelf niet in de hemel te brengen. De wordt erin gehaald. de wordt erin gehaald. Er wordt erin getrokken. Hoe minder dat je doet volk, hoe meer dat er openbaar. Is. Daarom zegt een apostel ook aan het eind van het hoofdstuk. Wij dan als gezanten van Christus wegen. Bidden de mensen, we weten wat de toren God is, we weten ook wat de liefde God is, we weten wat de hel is, zover we van engelen hebben. en we weten ook wat een hemel is, we weten wat een verloekende wet is en wat een zaligend evangelie is, we weten geleden wat een onbetaalde schuld is, maar ook wat een betaalde schuld is. En daarom zegt Paulus. Wij dan gezanten van Christus weet, is dat God door ons baden. Elke prediking dan bidt God door middel van de prediking tot en ieder laat u me God verzoenen, laat u bekeren, laat u door hem wassen, leiden en leren, gaat het dan zo makkelijk. Het gaat zo makkelijk omdat het totaal onmogelijk is. Dat totaal onmogelijk is, dan gaat het zo makkelijk. Ik zal maar één voorbeeld noemen, dan ga ik eindigen. Je kunt als Bijbel alle die hoer van Lucas 7. Het was een slecht mens. Zwaar. Het was een slecht mens. Als dat mens niet aangeport was door de Heilige Geest, had ze nooit bij Simon de Fariseer binnengekomen. Nooit. Nooit. Want Simon kon niet anders als ze vervloeken, veroordelen en verdoeken. Maar zij plaatste achteraan de voeten van Jezus. Zijn trappen was net zo lief als zijn kussen. Zijn trappen waren net zo zoet als zijn verlossing. Ik denk hier nog aan een man, dat moet er nog even tussendoor zijn. En wel aan legemaat van Houten. Waar een paar dagen voor zijn dood nog waren met Jan Boon. En toen zei die Boon, ik moet van de wereld aan. Ik heb lang genoeg gezond. Ik heb het zwaar genoeg gemaakt in mijn overtreding. Je hoeft niet meer voor mij te lezen, zei hij tegen mij en zei tegen Boon, je hoeft niet meer te bidden. Mozes heb opgehouden hier. Mozes heb je niks meer doen. Hij zei, ik wacht op Jozef. Op de wagenen van Jozef. En daar zei die man een uitdrukking ik moet nooit vergeten zijn. Alles dat die gezegende middelaar. mijn in de hel trap, dan zal ik zijn voeten kussen. Dan zal zijn trap niet water zijn een trap van hem te ontvangen. En daar heb je de diepe onwaardigheid: mij, met alle uitverkorenen. In de eeuwige blijdschap des drie enigen, Den vader die verkiest, den zoon die verlost. En den heilige geest, die in onze hartspelonke bouwt. Een tempel des geestes, gode tot heerlijkheid. Amen. Zegen uw woord, o vlees geworden woord. In ons hart. Wat anders zijn we het kwijtje dan met thuis zijn. Dan hebben we het alweer verloren voordat we het ingedacht hebben. En het is alweer weg voordat we het bedachten. Maar zo ging met Lydia niet. Zo ging met Lydia niet. Want haar hart werd geopend. Haar hart werd geopend. En dat deed Paulus niet. En dat deed ze zelf ook niet. Maar de staat zo lief. En de Heere opende haar harten. Dat vuile hart. Dat doen Dat doen Daar komt de Evangelie naar binnen. Heiligen, rechtvaardigen en reinigen. En nou ze zelf ook binnen. En ze blijft binnen. Want binnen is binnen. En het buitenstaan is dan vergaan. En het binnenblijven zal dan eeuwig bestaan. Doe verzoening. Over luisteren en spreken. Door de kracht van dat goddelijke bloed. Dat alleen reinigt. Heiligt en rechtvaardigt en maakt. Zwart-wit. Tot uw heerlijkheid. Amen. De Psalm 32, vers 5. Het feit van de Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Al als een muil door domheid voortgedreven, gebeten en toon door mensen bestuurd. Beteugelend woest en redeloos gediend. Laat en dwang voor u niet nodig is. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt op hem alleen ziet zich omringt met zijn weldadigheid. Dat is het vijfde van 32. wang e